Komen er landelijke regels voor carbidschieten? Vanavond komen de veiligheidsregio's bij elkaar om daarover te praten. Want deze jaarwisseling is er een vuurwerkverbod, maar carbidschieten mag wel. Sommige burgemeesters zijn bang dat mensen dan maar met melkbussen in de weer gaan. Deze vuurwerkhandelaar uit het westen ging op excursie naar Twente om te kijken of carbidschieten ook iets voor de randstad was. Het werd allemaal snel duidelijk. Hij nee, is echt heftig zeg. He. Maar die moet je niet in stad doen. Daar ben ik nu al helemaal van overtuigd. Je moet er echt, echt de ruimte nemen. En in het oostenland is daar denk ik toch beter geschikt voor. Nee, wil je niet. dit wil je ze niet leren. Ook niet zo op een veilige manier, want ze gaan toch verder experimenteren. Meerdere burgemeesters hebben het al verboden. Misschien worden er vanavond landelijke regels bedacht voor kabietschieten. Opnieuw goed nieuws over een coronavaccin. AstraZeneca zegt dat ook hun middel goed werkt. De Europese Unie heeft al 300 miljoen stuks van het vaccin ingekocht. Het bedrijf is nu nog druk met de vergunningsaanvragen, maar daarna kan het vaccineren beginnen. Turncommentator Hans van Zetten stopt bij de NOS. Hij was onder meer de stem bij dit legendarische moment van Epke Zonderland op de Olympische Spelen. Dubbel Salto, de Flying en hij, hij staat! Ik staat! Het is ongekend! Van Zetten bemoeide zich jaren geleden met een misbruikonderzoek bij zijn oude turnvereniging. Hij maakte de oud-turnsters die met hun verhaal naar buiten kwamen belachelijk. Nu dat naar buiten is gekomen, stapt hij dus op en hij biedt zijn excuses aan aan de turnsters die hij heeft beledigd.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 Smoking the pills that make me feel okay. You go down easy, baby. I could drink you by the case. You're my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 Now it's probably nothing but bone Gold bars in my saddlebag, Starting to weigh me down and By now there's a price on my head And the shovel gold. Instagram.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 Zelfs. Dit is Emma Lou Harris en Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Maandartiest.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 He's at the head with the secrets of the world. Green Grass Johnny on the whole new way. Green Grass Johnny to spend this day. Green Grass Johnny in all the girls say. Green Grass Johnny was a green grass Ladies lined up three city blocks and Green Grass Johnny said it's time to rock. But Johnny was the coolest in West Camel's high.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 Thinking man, I'm for life. Hey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 Oh, in uit. Zijn eerste single ging gelijk naar nummer 1 van de country hitlijsten. If Je zou zeggen, goede set van het platenlabel om dit nummer uit te brengen. In plaats van I don't wanna talk about me. Maar later wordt het nummer uitgebracht door niemand minder als Toby Keat. En die had er gewoon een nummer 1 in het mee. You know, talking about you makes me smile. Whatever once in a while. I wanna talk about me. Wanna talk about I. Wanna talk about number one. Oh my, me, my. What a think, what I like, what I know to see I like talking about you, you, you, you, usually but occasionally i want to talk about me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 A whiskey, you'd be made in you're something like i ain't never seen you're the best of the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 Yeah, but the can't, can't.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 Watch your step You better get it right Or you get left behind Country Classic.